Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hamas heeft nog eens drie gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis. Daarmee zijn vijf van de zes Israëliërs vrijgelaten waarvoor vandaag afspraken over waren gemaakt. De zesde gijzelaar wordt volgens Hamas vanaf een andere locatie in Gaza aan hulpverleners overgedragen. Het was de laatste ruil van gijzelaars tegen gevangenen. Nu zit de eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas erop. Daarna moeten de partijen weer onderhandelen over verdere vrijlatingen.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 Koffie is de afgelopen maanden zo snel in prijs gestegen dat er een conflict is ontstaan tussen de supermarkten en het moederbedrijf van Douwe Egberts. Koffie is veel duurder geworden, onder meer door mislukte oogsten. Maar de supermarkten willen die prijzen niet doorberekenen en daarom blijven schappen leeg. Paus Franciscus zal ook morgen geen zondagsmis opdragen in het Vaticaan. De kerkleider ligt nog steeds met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis. Volgens de curie heeft hij een rustige nacht gehad. De Amerikaanse president Trump heeft topmilitair Charles Brown ontslagen. De generaal was sinds anderhalf jaar voorzitter van de top van de Amerikaanse strijdkrachten, de jo Joint Chiefs of Staff. De minister van Defensie had al gezinspeeld op zijn vertrek vanwege Browns aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in de strijdkrachten. Het weer bewolkt en regen of motregen, vooral in het westen. Het is 11 tot 13 graden. Vanavond klaart het op. Morgen droog en meer zon bij maximaal 13 graden.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 En als opening wordt natuurlijk onze herkenningsmelodie. Een opname uit 1928. Louis Davids met Weet je nog wel oudje? Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onder andere Willy Derby komt voorbij, meerdere malen in dit uur. En ook Eddie Christiani, maar eerst August de Laat. Geboren in Tilburg op 16 september 1882. En overleden in Tilburg op 14 februari 1966. Was een Nederlandse zanger en humorist. In het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde hij zich via het amateurtoneel en talentenjachten tot humorist. En samen met zijn stadsgenoot Adriel van Ierland vormde hij een duo. En in 1910 maakte de lave van Ierland enkele platenopnames. En vanaf uh, 1911 ging hij solo verder. De laat zou in totaal ruim 350 nummers op de plaat vastleggen. Onder meer met begeleiding van het bekende dansorkester Ramblers. Een, uh, een uh, orkest wat u regelmatig hoort in dit programma. En vanwege zijn krachtige stemgeluid en zijn directe dictie... Was hij geschikte zangen voor primitieve media als de grammatical? En het over de Laat, zoals ik al zei, in samenwerking met Bob Scholte, hoort u nummer in 1936 eens een zonnetje. Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt voorzetje, maak er van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, het hangt aan een zijden draad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 Ik weet een eerlijk plekje grond, daar waar die molen staan. Waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn hart het slaat. Ik vraag haar voor de eerste keer aan de oever van den Vliet.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 Als in de avond stond de zon ten onder ging, En ik haar bij de molen vond in zoek de mijmering Verpluisterde ze mij in het oor, o oh, heerlijk zaam te zijn De molen draaide lustig door en ik zei liefde mij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 Ik zie de molen al frasier, ter ere van het jonge paar. Het hele dorp, dat juist en tiert, de lieve menig jaar. En zie ik trof de molen staan, dan zweer ik in dienst stond. Nooit ga ik van die plek vandaan, waar ik mijn vrouwtje vond. Daarbij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van had, daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen, al zijn de woord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 Eddie Eddy Christiani. Het hippie dat was een feest. hoorde verhoorde muziek van Willy Derby... het Daar Bij Die Molen. CFM Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is uh, Gerardus Antonius... roepnaam Gerard Cox. Geboren in Rotterdam op 6 maart 1940... is een Nederlandse zanger, cabaretier, scenario-schrijver, acteur en regisseur... Hij is geboren en getogen Rotterdammer, opgegroeid op Zuid... en hij begon als onderwijzer en als vertolker van luisterliedjes... in de stijl van uh, Jaap Visser. Bevierven koks uh, rond 1960 enige bekendheid in Nederland en uh, Vlaanderen. Hij maakte toen ook al zijn eerste gramofoonplaat was zoals uh, het nummer Jacqueline. En in 1962 werd hij afgewezen bij de toneelschool... Maar speelde wel een kleine rol in het toneelstuk... Leiden verwachting van het gezelschap, Lilly Bouwmeester. En later in de jaren 60 stond hij als cabaretier op de planken... met voorstellingen als van de prins, geen kwaad, dat was in 1963, meen ik. Moeilijk doen, een jaar later, en veel fraad, dat was uh, 1966. En u hoort hem nu Gerard Koks. met toen was geluk heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis...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 In zeildoek en met roosterwaren, werd hij die dag op het luik gezet. De kapitein ligt in zijn petje, en sprak met grokstem een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam, ging het ketelbinkie overboord. Weer de niet durfde zoenen, omdat dat niet bij bijzeluij hoort. De man Aan, en het oude mens, een telegram, dat was het einde van een zeeman, die straatjongen uit Rotterdam.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 Neem in je levensstrijd, een verzetje op zijn tijd. Maar ze vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 Want dat we een vlees volk zijn, dat willen we weten.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 dat eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers van de Everly Brothers... met Choir Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. En de Four Youngsters, zoals de band eerst heette... werd opgericht door uh, Joyce en Jan Schouten, zijn zus en broer... Ria Lubberink en Dick van Nieuw. En Nadat ze het cabaret daarop bekenden worden. in 1957 werd de eerste single opgenomen, een cover van Bye Bye Love...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 elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer, alle dagen, maar wat is nu de keer? wil de hele morgen, veel de hele middag, weerzaam bij je zee. Dan waren alle dagen vol geur en zonnestree. De vogels zouden zingen, en iedereen was.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 Morgen zijn de spoken van het heden Wek behoren tot verleden Morgen gaat het beter, beter, beter Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan Verleef de tijd van de leer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 En Johnny Kraaikamp senior. Met het nummer Waterloo En daarvoor nog een stukje van Willy Derby. Met. Uh, morgen gaat het beter, afkomstig uh, van de liedjes over de crisistijd in de jaren 30. En de volgende formatie is een dame. Geen formatie, maar een dame Zingt helemaal alleen. Het is Annemarie Tassina de Reuver, roepnaam Annie. Geboren in Rotterdam op 19 februari 1917. En aldaar overleden op 1 januari 2016. Was een Nederlandse zangeres en ze was een van de populairste.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 En de Reuvers debuut bij de Ramblers vond eind 1934 plaats. Ze was toen bijna 18 jaar oud. De Reuver deed auditie voor dirigent Theo Udo Masman en werd aangenomen. Al snel was het door in de rechtstreekse radio-uitzendingen van de VARA. En ja, de rest is wel een beetje geschiedenis, hè. U hoort er nu Annie de Reuver met Rotterdam. De stad waar ik eens ben geboren. Al is er ook heel wat veranderd. De mensen die bleven. Voor de West-neutraliteit. Londen Wintje heeft een hart met prinkeldraad. Blijf maar thuis, prinkeldraad. De sergeant vroeg haar hand en de luid voor uit. En de kapitein stuurt haar, vergeet benietjes de majoor. The stelling in your name is Record Art, Record Art. Als weer. Een sinaasappel vetter en die ropt weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. De zoekt ze zelf maar uit. Kleine, grote kepsen elke maat. er eens in het sap zo roept de man nog schaam. Oh, daar zijn de appeltjes van oranje weer. De sinaasappel slaan zien de vrouw, die staat er niet voor lauw. van je hele holle houten de maar maar in En van je hele la houten de la maar in En van je hele la houten de la maar in Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van van je van je hele la houten de la maar in is zon verkoopt gehoor en hij verkoopt het door. Want als hij maar begint, dan zingt de hele buurt in koor. Ja, daar zijn de appeltjes van oranje weer. Zinnesapre zoekt ze zelf maar uit. Kleine, grote, kepsen elke maat. eens zin, het sap als je in zo roept de man nog straat. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Zinnesapre, slaan kistje in. Geld dan mevrouw, die staat er niet voor lauwe, van je hele hola houden hem op maar in. En van je hele hola houten hem op maar in. En van je hele hola houten hem op maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Fietijn van je hele hola houden hem op maar in. Van Max van Praag. Met Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Daarvoor hoe u snip en snap met blonde Mietje Heeft het hart van prikkeldraad. CFM Zandvoort, lokaal omroeven vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende formatie zijn de duo Jan en Mie, Een bekend Nederlands zangduo. Toen de tijd bestaande uit de Amsterdamse volkszanger. en café-eigenaar Bolle Jan Vroger. Natuurlijk de vader van uh, René Vroger. En zijn echtgenote Mie van S. En Jan Vroger trapt reeds in zijn jeugd op met accordeon. Bruiloft en partijen. Hij ontmoette Mien van Hesse in december 1959 en trouwde met haar op 21 mei 1960. Beiden waren op dat moment 18 jaar oud. En in 1969 start het echtpaar Café Bolle Jan aan de Tweede straat in Amsterdam. En in de jaren 70 bracht het echtpaar vroeger als duo Jan en Mien verschillende singles uit en waren ze geregeld te zien in televisieprogramma's als op losse schroeven. En in 1978 haalden uh, haalde hun single Mariandel de tipparade. En op de B-kant van de single staat laat de deur voor je kinderen open. En singles was tranen op Schiphol. En de zuidenwind hadden wel bekendheid, maar haalden niet de hitparade. En nu hoort ze nu Bolle -Jan en Mien met Kleine Blonde Mariandel. Kleine Blonde Mariandel, wanneer gaan wij het aan de wandel?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 De morgen tegen 9 uur raakt mijn hart vol van vuur. Dan kom jij aan mijn kantoor voorbij en je logt tegen Kleine blonde brouw, hoe ik van je hou, zegt dit lied aan jou. Kleine... Dan zullen wij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 Ze was een pretty punifuus, maar dat was even zwaar. Maar zij weet op haar nageltjes, dat vond er een En telkens als ze weer begon, riep mama, blijf toch af. Louise, ze zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wat, wat vies, Louise. Hou met dat beten. Die lollies, lieve Bob Louise, ze zit niet Op je nagel te bijten Bobbie's, Louise Men heeft er kleine nageltjes Met mosterd vol gesmeerd Maar zij heeft trots die mosterdkeuren Nog niet afgeleerd Ze ligt er nu de mosterd af nog niet zo fijn Alsof er kleine vingertjes van vlees zijn Louise, ze zit niet Op je nagel Bijten, wat, papies, je zult met dat baat je vingers met dat wat je vingers baat, baat, wat baat, baat, baat, met dat bijten, baat, oh, anders heb je een baat, kleine vingertjes. baat, toch die lollies baat, baat, baat, zit niet op je baat, te bijten. wat papies, Met een leuke jonge man. Daar nagelt je zin de grond, je merkt er niet van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoord ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet. Louise, dat je niet op je nagels te bijten. Bah, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Bah, wat vies, Louise. Al oh, met dat bijten nog, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes, zijn die ilogisch lieve Bob. Louise. zit niet op je nagels, die bijten, wacht, wat vies is Louise. De muziek van Lou die met Louise zit, niet op die nagels te bijten. Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even Cora Draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek. Volgende week zaterdag, tussen 1 en 2, wordt dit programma gehaald. En wij zijn er uh, volgende week zondag weer tussen 9 en 10 met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zo met een heel veel plezier met CFM Jazz. Ik laat u achter met de Champs, met Rosie, Rosie. Nog een hele fijne zondag en misschien tot ziens. Lacht. Zouden het je tandjes zijn op wel jouw haar een pracht. Rosie, Rosie, Rosie, jij hebt iets in je dat mij bekoort. Rosie, Rosie, Rosie, als ik jou zie is mijn rust verstoord ik zal jou vast nooit vergeten, ook al worden wij een zout. Ik weet al wat mij zo aantrekt, kind, dat is jouw hart van goud. Rosie, Rosie, Rosie, dat is wat mij zo in jou bekoort. Rosie, als je naar me kijkt, dan raak ik van streek. Want jouw blauwe ogenpaard maakt mijn hart zo week. Schitterend vind ik je haar en zo glanzend zwart. Het mooiste van alles is toch vast jouw kleine hart Roosie, Roosie, Roosie Jij hebt iets in je dat mij bekoopt Roosie, Roosie, Roosie Als ik jou zie is mijn rust verstopt. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5